Het is 4 uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Bosnische servische oud-generaal Mladic, die gisteravond is aangekomen in Nederland... zal een van de komende dagen worden voorgeleid voor het Tribunaal. Wanneer precies is nog onduidelijk. Mogelijk gebeurt dat vanwege Hemelvaartsdag pas na het weekend. Mladic werd gistermiddag vanuit Belgrado met een Servische regeringsvliegtuig naar Rotterdam gevlogen... nadat het beroep tegen de beslissing om hem over te dragen werd afgewezen. Rond half tien gisteravond kwam hij aan bij de gevangenis in Scheveningen...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 De vijf terreurverdachten moeten nu binnen 30 dagen voorkomen. Verwacht wordt dat de eerste hoorzittingen in september beginnen. Bij een ontploffing bij een cruise schip in de haven van Gibraltar... zijn twaalf mensen gewond geraakt. De ontploffing was in een brandstoftank op de kade... vlakbij de Independence of the Seas, een van de grootste cruiseschepen ter wereld. Tien passagiers van dat schip raakten licht gewond... en konden aan boord worden verzorgd. Op de kade raakten twee mensen gewond, van wie één ernstig... Direct na de ontploffing voer het cruiseschip uit Voorzorg de haven van Gibraltar uit. Hoe de brandstoftanks konden ontploffen is nog niet duidelijk. Het weer, overdag veel zon en droog. Maxima tussen 16 graden op de wadden tot mogelijk 20 in Limburg. De komende dagen blijven droog en zondig en de temperatuur loopt langzaam op. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. WNL. Alwakker Nederland, met Bastiaan Nachtegaal en Oula. Goedemorgen, het is woensdag 1 juni en dit wordt de dag dat... de ministerraad gaat praten over de toekomst van het persoonsgebonden budget. De kwartfinales in Roland Garros worden gespeeld. En dit wordt de dag dat Sepp Blatter wordt herkozen als president van Voetbalbond FIFA. We luisteren naar Nu Alwakker Nederland. Voor iedereen die nu al wakker is, wekelijks bespreken we het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek. En dit uur hoort u waarom we deze week volop kunnen genieten van films over transgenders. Onderzoeken we waarom mensen en dieren eigenlijk gapen... en hoort u waarom sletten en homo's komende zaterdag Amsterdam gaan overspoelen. Maar we beginnen zoals gewoonlijk met de kranten van vandaag. Jonge veelplegers moeten worden aangepakt, dat kopt de Telegraaf vandaag. Volgens Ido Weijers, hoogleraar jeugdcriminaliteit aan de Universiteit Utrecht... moet de politie zich minder druk maken om hangjongeren die kattenkwaad uithalen... en zich juist voor 100% richten op de jongens die nauwelijks naar school gaan... en echte delicten plegen. Ook in de Telegraaf een ander opmerkelijk verhaal. Ondernemers worden steeds vaker bestolen door geliefde familieleden en vrienden van medewerkers. De verliezenpost door deze vorm van winkeldiefstal bedraagt ongeveer 60 miljoen euro, zegt de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel. De stichting maakt zich ernstig zorgen over het zogenaamde sweethearting. Frauderend personeel geeft partners en kennissen ongeoorloofd extra korting of laat hen ongehinderd artikelen stelen. De kans is groot dat Nederland als eerste land in Europa en misschien zelfs ter wereld netneutraliteit opneemt in de wet. Want staat in gratis kanspits. U heeft de afgelopen weken misschien wel gehoord van de plannen van onder meer KPN en Vodafone om populaire internetdiensten duurder te maken. Maar dat feest gaat dus niet door, dankzij een amendement dat is ingediend door de Tweede Kamerleden van GroenLinks en de SP. Ook Partij van Arbeid, D66 en waarschijnlijk PVV steunen het voorstel. En dan nieuws voor iedereen die nu in de auto zit. Mocht u regelmatig in de provincie Utrecht rijden... dan kunt u binnenkort bij Rijkswaterstaat opgeven... welke routes u op welke tijdstippen meestal rijdt. Rijkswaterstaat stuurt u vervolgens een mailtje... als er op uw routes wegwerkzaamheden zijn. Middenover staat vandaag in spits. En een andere gratis krant, de pers, schrijft dat steeds meer datingsites met elkaar aan het daten zijn. De zaken in de datingbranche gaan slecht en dus is het tijd om met elkaar te flirten en te fuseren. Match.com is de wereld grootste datingsite, fuseert met Meetik, een andere grote speler. En Match.com kent u misschien van hun merk Lexa.nl. Dat bedrijf leed de afgelopen maanden maar liefst 3,2 miljoen euro verlies. Vooral vanwege de hoge reclamekosten. En tot zover de kranten van vandaag. Het is elke dag wel een dag van iets. Zo is het de dag van de leraar, de dag van de secretaresse, de dag van de vrolijkheid en de dag van de dialoog. En vandaag is het ook een dag en wel een klassieker: Buitenspeeldag. Een initiatief van onder andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Nickelodeon en Jantje Beton. Meike Skonnik is bij die laatste woordvoerder. Goedemorgen, mevrouw Skonnik. Hallo, hoort u mij? Ja, yeah, ik hoor u. Een buitenspeeldag? Kinderen spelen toch al veel buiten? Waar is die dag voor nodig? Um, nou, kinderen uh, spelen wel buiten, maar ze hebben niet altijd heel veel uh, ruimte om buiten te spelen. En dit is een dag dat we daar aandacht voor vragen. Um, um, de televisie gaat zwart van Nickelodeon en uh, kinderen kunnen de hele dag op straat bij hun in de buurt allerlei leuke spelletjes gaan doen. Waarom is het zo belangrijk, dat kinderen vooral buiten spelen? Nou, uh, buitenspelen is, uh, is heel erg leuk. Uh, buitenspelen is gezond voor kinderen, um, um, ze worden er fit van, uh, dus het is goed voor de sociale ontwikkeling van kinderen, want ze moeten op straat um, met elkaar leren omgaan, uh, aan alle kanten goed. Maar dan speel je altijd maar weer met diezelfde jongste meiden uit de straat, terwijl je op internet dan kan je spelen met mensen over de hele wereld, je leert zelf nieuwe leer vriendjes kennen. Nou, wij zeggen ook niet dat kinderen niet ook achter internet moeten zitten. Um, dat ze ook hartstikke leuk en ook heel leuk zijn. Maar buitenspelen is ook heel gezond. En omdat er de afgelopen jaren, of nou, tientallen jaren, is het langzaam opgebouwd, het steeds lastiger voor kinderen wordt om echt vrij buiten te spelen. Er zijn wel veel plekken, maar. Ja, soms uh, zijn die moeilijk bereikbaar. En uit onderzoek van ons blijkt ook dat kinderen je over het algemeen behoorlijk saai vinden. Um, uh, is het belangrijk om ook aandacht te blijven vragen voor het buitenspelen. En dan wordt dat vandaag met die buitenspeldag gedaan. En heeft u ook het een en ander voor georganiseerd? Ja, nou, het is een initiatief. Niet alleen van Jantje Beton, maar ook van Vereniging Nederlandse Gemeenten, Nickelodeon en uh, Veilig Verkeer Nederland. En er worden in het hele land allemaal leuke activiteiten georganiseerd. En Jantje Beton heeft nog iets speciaals gedaan. Wij gaan uh, een kinderwens van een meisje uit Spier. Melanie heeft het. Gaan wij in vervulling brengen. Wij dachten van nou we gaan iets, niet zelf iets bedenken uh, om te organiseren op die dag maar we laten kinderen iets leuks bedenken. Dus we hebben een wedstrijd gehad waarin kinderen konden uh, doorgeven wat hun leukste buitenspel met wens met water was. En uh, nou dat uh, de leukste ideeën die zijn op huis geweest en uh, konden kinderen afstemmen. En de winnaar is geworden Melanie Loor uit Spier. Dus we gaan haar wens vandaag in vervulling brengen. En u gaf net ook aan dat Nickelodeon gaat op zwart. Dat betekent ja. dat we gewoon een televisiezender vandaag niet uitzendt. Ja. Nickelodeon Nickelodeon heeft uh, zijn, tuf, zijn, uh, zijn zwart in de van uh, ga allemaal lekker buitenspelen en kijk op www.buitenspeeldag.nl uh, voor leuke activiteiten bij jou in de buurt. Maar en, ik, uh, ik wil niet heel flauw doen, maar ja. dan ga je toch gewoon lekker de zepsport bij ons bij de publieke omroep kijken? Het kunnen kinderen in, maar misschien zien kinderen het ook als een uh, aanmoediging om uh, wel lekker buiten te gaan spelen. Wisten ze nog niet dat er misschien wel iets leuks waarin in de buurt was georganiseerd. Het is in ieder geval uh, een hulp. En we hebben natuurlijk ook op allerlei andere manieren laten weten dat het buitenspeeldag is. Dus kinderen hoeven het niet alleen maar van de televisie te weten. Nee, en heeft u zelf kinderen? Jazeker. Yes, Waar gaat u vandaag met hun buiten spelen? <laughs> Ik ga met hun naar spier. Ze gaan gezellig met me mee. En, ja. en wat gaat er allemaal plaatsvinden dan? Nou, euh, Melanie heeft. Um, die, die had wel, wel acht uh, ideeën. Hoe ze leuk met de zij kon heeft die prijs gewonnen, gaf je net aan. Melanie heeft uh, ideeën ja. ingediend. Nee, in nee, nee er waren uiteindelijk vier. Uh, we vinden de uh, vier kinderen die hele leuke idee had. Melanie had een heleboel ideeën en die dacht ik, daar ga ik een zeskamp van maken. Of een achtkamp, maar wow. een meer dan een vechtkamp. En uh, met allemaal spelletjes uh, met kinderen uit haar dorp. Maar wat, is, wat gebeurt er dan precies? Nou, dus, uh, ja, we gaan uh, gevechten houden. Um, we gaan uh, uh, een soort van zeep, uh, zeepglijbaan waar kinderen op hun buik zeg maar, uh, moeten glijden. Uh, we hebben uh, een splashbowl, uh, uh, gevechten, uh, ja, allemaal van dat soort spelletjes. Ja. Nou is het met buitenspeeldag vaak wel zo dat er allemaal dingen georganiseerd worden. Ja. Maar dat zijn dan niet echt dingen die kinderen ook normaal gesproken zouden kunnen doen. Want er is meestal geen ruimte voor of geen gelegenheid ja. voor. Nou, sommige dingen die, die Melanie heeft doorgegeven aan ons, uh, die kun je inderdaad niet zelf doen. Maar waterballonnen vechten, uh, daar kan je, ja, je kan zelf gewoon een zakje waterballonnen kopen in de winkel. Die kun je vullen met water en uh, ja, die, kan, die kan je lekker elkaar om de oren gooien. Dus het, het, het, het leuke voor Melanie is dat wij het vandaag allemaal voor haar regelen. En dat ze alle kinderen uit haar dorp kan uitnodigen om mee te doen. En dat we er gewoon een hele leuke middag met z'n allen meemaken van maken. Dat klinkt in ieder geval heel interessant. Wij blijven nog even voorlopig even binnen zitten. We wij spelen gewoon de komende twee uur binnen hier op Radio ja, 1. Met uh, succes ermee. Uh, dank u wel, Maaike Skondik ja, ja, ja. van Jantje Beton. Een ja. van de initiatiefnemers van de Buitenspeeldag... die vandaag door het hele land plaatsvindt. Straks gaan we het hebben over uh, twee heren die naar Australië reizen... om naar 14.000 kilometer te fietsen. Dat allemaal straks op Radio 1. Maar nu eerst Lila James. Dit is Don't Speak in New York, in Nederland. 13 minuten over 4, dat was Lila James op Radio 1 en Don't Speak. 14.000 kilometer fietsen. De meesten moeten er niet aan denken om dat te doen... maar Mark van Rijmenam en Ranier van Dieren gaan het toch echt proberen. Een rondje Australië is het doel. Ze vertrekken vandaag naar de andere kant van de wereld... om geld in te zamelen voor Kika. Ranier van Dieren, goedemorgen. Goedemorgen. Al een beetje zenuwachtig? Uh, nou, zo langzamerhand begint het uh, begint toch wel uh, dichtbij te komen... want uh, ja, we gaan straks weg, dus uh, ja... Ja, jullie gaan straks naar Australië en dan gaan jullie 14.000 ja. kilometer fietsen. Waarom zover? Was de helft niet genoeg? <laughs> nou, Verbraten. we hebben uit, uh, uiteindelijk ervoor gekozen om, uh, om Australië als, uh, als bestemming te nemen. En uh, ja, het leek ons een hele leuke uitdaging, een hele mooie uitdaging ook, om het volledige continent rond te gaan fietsen. Ja, en dan kom je vanzelf op die 14.000 kilometer. Maar moet ik me dan echt voorstellen dat jullie zo langs het strand rijden uh, totdat jullie <laughs> weer terug zijn wie jullie ja, begonnen waren? Uh, waar mogelijk wel. We starten vanuit Cairns in het noordoosten van, uh, van Australië. En dan volgen we zoveel mogelijk uh, wel de kust. Uh, er zijn plekken waar dat, waar dat gewoon niet gaat, omdat daar, ja, daar zijn geen wegen ook geen zandwegen of iets om, om op te fietsen. Maar waar mogelijk volgen we zoveel mogelijk de kust. En hoe lang ben je daar dan mee bezig? Nou, we gaan de uitdaging aan om deze 14.000 kilometer in exact 100 dagen af te leggen. Dus uh, dat betekent dat wij uh, op 10 juni vanuit Cairns vertrekken en op 17 september ook weer terug zijn in Cairns. Ja, dus uh, dan fietsen uh, uh, u en meneer van Rijmen dan de hele tijd naast elkaar, 100 dagen lang? <laughs> ja, en dan hopen dat het goed gaat. <laughs> ja, nou, ik maak me een beetje zorgen. Gaat dat lukken? Ja, dat gaat lukken. We, zijn, uh, uh, we hebben elkaar uh, tijdens de studietijd hebben we elkaar ontmoet... En uh, nou, we zijn al 2,5 jaar bezig met dit project en, uh, en daar bereid je je uh, natuurlijk ook juist op die situatie uh, uh, wel voor. Maar ja, je, je, er zullen momenten komen, uh, komen dat we elkaar effe zat zijn. Maar goed, zolang, dat, uh, zolang je je daarop voorbereidt is dat oké. Okay. Fietsen in stilte kan ook. Ja, precies. Ja. <laughs> nou ja, kijk, Als je niet naast elkaar, maar achter elkaar gaat fietsen, dan uh, is dat wel even snel opgelost. Dat geldt dan een heleboel. 14.000 ja. kilometer, het is best een int. Um, ja. Daar zal onderweg ook wat onderhoud moeten zijn aan de fietsen, kan ik me zo voorstellen. Ja, klopt. Hoe gaat dat allemaal gebeuren? Uh, nou, we, we zijn eigenlijk uh, ja, volledig voorbereid op alles wat we tegen kunnen komen... op het gebied van uh, lekke banden, gebroken kettingen, uh, lekke remleidingen en dat soort, uh, dat soort zaken. Ja, hoeveel banden kunnen uh, lek gaan? Nou ja, twee per fiets. en We hebben acht, in totaal acht binnenbanden reserve bij ons. En de gaandeweg de route zullen we ook de buitenbanden gaan vervangen. Maar we zijn eigenlijk op iedere situatie voorbereid. Rijdt een busje achter jullie aan? Nee, nee, nee, nee. dat zit allemaal, allemaal in de tassen. Elk, elk stukje gereedschap, elk stukje reserveonderdeel dat we nodig zouden hebben, hebben bij ons. Dus het, dat zal een flinke fiets zijn dan? Dat is, is inderdaad een flink fiets. Hoeveel weegt die? Het, het, het, Ja, Het is de reservematerialen die je moet mee en Dan moet je ja, minder, minder kleren bijvoorbeeld meenemen. Nou, dat, soort, dat soort dingen. Ja. En het doel is dan om geld op te halen voor Kika? Ja, absoluut. Waarom Kika? Um, waar, waarom Kika? We zijn eigenlijk uh, redelijk snel toen we deze uitdaging uh, hebben bedacht... hebben we ook gezegd van nou ja, we willen ook absoluut iets voor een goed doel doen. En uh, we waren er redelijk snel uit dat het Kika moest zijn. Uh, juist ook omdat eigenlijk iedereen wel een, een, een keer in aanraking is gekomen met een, met een vorm van kanker. Uh, hè, in de familie of, of vriendenkring of kenniskring. En uh, juist de genezing van kanker is heel erg belangrijk. En ja, laten we dan bij de kinderen beginnen. Want dan hebben die in ieder geval nog een, een heel leven voor ja. dus, hen. Uh, dus vandaar Kika. Dus eerste tocht en toen pas het doel. Um, nou ja, dat, dat, dat is een kwestie van uren, <laughs> oh. dat dat met elkaar, met elkaar verbonden is. Dus is het snel bekeken. is eigenlijk, uh, eigenlijk hand in hand gegaan, ja. Straks vertrekken jullie. 14.000 ja. kilometer staat er nog aan te komen. Is er iets waar jullie heel erg tegenop kijken? Uh, ja, er is wel iets waar we heel erg tegenop kijken. En dat is, uh, uh, dat is de combinatie wind en regen. Uh, je moet je voorstellen dat we de meeste van de nachten gaan doorbrengen in een tent. Dat uh, betekent dus ook dat het uh, ochtends om, uh, om zes uur de wekker gaat en ook al regent het en is het windkracht 5, dat we alsnog uh, de slaapzakken uit, uh, alles inpakken en dan uh, ook de dagelijkse afstand van 175 kilometer moeten gaan afleggen. En dat is wel iets waar we tegen opzien, om dat alsnog te moeten gaan doen. En wat gaat het hoogtepunt worden? Het hoogtepunt, uh, poe, er, zijn een, uh, er zijn een aantal onderdelen in de, in de route die heel mooi zijn. In het zuiden is uh, de zogeheten Nullabor Plain. Dat is een, een stuk van 1200 kilometer waar maar uh, acht restaurants zeg maar, langs de weg zijn. En verder is er gewoon volledig niks. Geen bomen, geen huizen, helemaal niks. Is het toch niet iets om en, naar te kijken? Ja, nou ja, misschien juist wel. De, de, de, de, de, zeg maar de, de pracht van de natuur daar schijnt heel erg mooi te zijn. En juist, juist dat deze late landschap schijnt heel erg mooi te zijn. Ja. En uh, iets om naar, natuurlijk ook naar uit te kijken is de finish op 17 september. Ja, dan is de finish. En vandaag stappen jullie dus in het vliegtuig voor de start. 14.000 kilometer zal er worden gefietst voor Kika. Veel succes daarbij en alles is gelukkig ook te volgen voor de thuisblijvers op 100 Kika.nl. Renier van Dieren, dankjewel. Game in Nederland hield vorige maand de adem in. Het PlayStation-netwerk bleek gehackt te zijn... en de gegevens van 77 miljoen gebruikers werden allemaal gestolen. Sony greep in en blokkeerde de online diensten van de PlayStation. Komend week-einde zouden alle problemen opgelost moeten zijn. Vannacht wordt het systeem namelijk aangepast. Aan de telefoon GameLazer Rogier Kaalman van gamesitebassers.nl en de NEC. Goedemorgen. Goedemorgen. Vorige maand bleek dat Sony was gehackt. Deze week komt alles pas weer online. Waarom heeft dat zo lang moeten duren? Uh, nou, voor, voor, voornamelijk omdat, het, uh, omdat ze de beveiliging natuurlijk weer helemaal uh, wilden wilde vast uh, timmeren voordat ze dat weer online gingen gooien. Wat is er precies misgegaan? Nou, het is, het is niet helemaal duidelijk, in ieder geval duidelijk dat, er, dat, er een, uh, dat, dat het gehackt is en dat er, dat er persoonsgegevens zijn uh, gestolen. En misschien ook uh, creditcardgegevens. Uh, en daarom hebben ze op 19 april zelf de, de stekker eruit getrokken. Ja, en, en nu gaat die stekker er weer in? Of, of is er ondertussen ook ontzettend veel gewerkt aan de beveiliging? Ja, de, de stekker zit er al, hangt er al een beetje half in uh, voor ongeveer een, een anderhalve week. Online gamen kan wel weer. Alleen is de, de, de, de online store, de winkel, is nog niet beschikbaar. Maar die, zoals je net al zei, is dat ook zal het eind van deze week uh, zal die er ook weer zijn. En dat zou ook het deel zijn waarin bijvoorbeeld... die creditcardgegevens opgeslagen zijn? Of zitten die uh, sowieso... Nou, die zitten sowieso gelinkt aan, aan gewoon je account. Oké. Okay. Hoe, hoe erg is het eigenlijk voor gamers... als, die, uh, als dat netwerk het niet doet? Ja, dat is afhankelijk van hoe, <laughs> hoe verslaafd... een bepaalde gamer is aan een bepaald spel. Ik kan me, kan me voorstellen dat het misschien best vervelend is... als je elke dag online gamet en dat... Kan dan opeens niet meer. Nou goed, de tijden van Tetris zijn voorbij. Um, maar je kan me voorstellen dat veel gamers nu toch voornamelijk op internet gamen... en minder op zichzelf. Uh, ja, ja, online gamen is, is, is, is, uh, is heel erg hot. Uh, dus dat, dat, dat, dat, is ook, dat is ook echt vervelend. Nou, aan de andere kant, als ik even voor mezelf spreek... merk ik dat nieuwe technologie net zo snel afwendt als dat het aan, uh, aanwendt. Ja. Op een gegeven moment dus ja... Dus ja, je leert er ook mee leven en er zijn ergere dingen dan, uh, dan even niet online kunnen gamen. Problematischer is natuurlijk dat er misschien creditcardgegevens. Maar je bent zijn, zelf uh, ongetwijfeld een vervent gamer? Ja. En ben je nou geschrokken? Ga je nu anders gamen op internet? Um, nou, ik, ik, ik, ik ben wel uh, geschrokken vanwege de creditcardgegevens. Dat is denk ik wel een beetje een wake-up call voor een heleboel mensen... die, die, die misschien zomaar een creditcard geven, overal instoppen. Dit laat wel zien dat het, gewoon, dat, dat het, niet, dat het niet veilig hoeft te zijn. En, uh... Maar je zou toch verwachten van zo'n grote partij als Sony... dat het daar dan wel veilig is? Nou, volgens mij is alles te hacken. Ja? Ja, dat is ik denk dat net zo goed... Uh... Microsoft kunnen overkomen. Iemand met, uh, die kwaadgezind is en, uh, en handig is met computers, kan, kan iets hacken. nu werd in dit geval, specifiek geval, ook nog gezegd, Sony was zo laat met de reactie. Zo'n gigantisch bedrijf. Zij verwachten alle konden worden gereageerd en het duurde even. Ben je me eens met ja. de kritiek? Ja, ze, ze, ze, ze, ze, ze hebben een week gewacht voordat ze konden uitsluiten dat er geen creditcardgegevens, dat creditcardgegevens niet Um, werden gestolen. Dat, dat konden ze niet garanderen dat dat niet zo was. En daar hebben ze een week mee gewacht. En dat is, dat is inderdaad twijfelachtig. Waarom ze daar nou, omdat je, als, als, je, als je denkt dat misschien creditcardgegevens zijn gestolen, zou je zo snel mogelijk nou die consumenten ja. moeten duidelijk maken van blokkeren. Die consumenten, worden die trouwens op de een of andere manier gecompenseerd? Uh, ja, die, uh, die worden op een of andere manier gecompenseerd. Ze krijgen uh, zodra de, de, de winkel weer online is, kunnen ze kiezen uit een, uh, uit een lijstje spelletjes. En ja, uh, uh, yeah, uh, dat, dat is het. Een beetje een lullige compensatie, uh, ja. eigenlijk. <laughs> ja, nou je ja, moet ervoor uh, betalen, uh, uh, toch, uh, uh, voor dat netwerk? Sorry? Het is een betaald netwerk, toch? Daar zit je niet gratis Ja, op. het is een gedeeltelijk betaald netwerk. Ja, het is uh, opgesplitst in, uh, in, in, in een gratis... Uh, de basis is gratis en je kan eventueel betalen voor een soort premium service. Mensen die dat hebben gedaan krijgen, krijgen ook wel een dagen terug. Ja. Nou, vanaf deze week is het PlayStation-netwerk gelukkig weer helemaal online... en kan jij ook weer lekker gaan gamen, want dat, dat ga je ongetwijfeld doen, toch? Dat ga ik dan wel weer doen, ja. En welk spel wordt het? Eh... Uh... Ja, dat is toch weer Call of Duty. Toch maar weer Call of Duty. Resident Rogier Kaman van de games uit en, en een recent van NSC Next. Dank voor de toelichting. Even Alle sletten opgelet. Zaterdag is in Amsterdam de Slatwalk. Een wandeling van sletten, homo's... en iedereen die zich afwijkend gedraagt of kleedt. Het is naar het Canada overgewijde protestmars... tegen het burgerlijke keurslijf. De Nederlandse woordvoerder Mirjam van Heugten heeft daar ook genoeg van... en spreekt daarom vandaag de voicemail in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 Dat is die slettenmars die aankomende zaterdag om vier uur plaatsvindt op het homo-monument op de Westermarkt in Amsterdam. Nou, ik belde dus even om jou ook uit te nodigen. Met de slutwok willen we tegenwicht bieden aan de toenemende druk om normaal te zijn. In Nederland moeten vrouwen ervoor oppassen om geen slet te zijn, terwijl mannen juist krampachtig over hun mannelijkheid moeten hoeden. Kort maar krachtig komt het erop neer dat wat de hoer is onder vrouwen, het mietje is onder de mannen. Zoals je weet is homo nog steeds een veelgebruikt geldwoord. Slutwalk wil eigenlijk een platform zijn waar sletten, potten, nichten en alles daarbuiten en tussenin hun seksualiteit en hun uiterlijk niet langer laten bepalen door het corset van de Nederlandse moraal. Je kan het niet missen, Mark. De opkomst wordt massaal. Er hebben zich al bijna duizend mensen aangemeld op Facebook. En nee, het is niet alleen voor vrouwen. Hetero-mannen moeten zich net zo goed binnen de lijntjes van hun mannelijkheid bewegen. En dat kan soms best lastig zijn. Dat zul jij ook wel weten. En ik weet wat je gaat zeggen als we aan een sluttwoord beginnen... moeten we dadelijk ook met z'n allen gaan demonstreren... ter bevordering van de mensenrechten of obesitas. En weet je, dat is helemaal geen slecht idee eigenlijk. Daar moeten we het misschien later dan nog eens over hebben samen. Maar ik wil toch nog even benadrukken dat we pleiten voor meer kennis... en minder onwetendheid over seksuele vrijheid en genderdiversiteit. En dat geldt voor de politiek, maar zeker ook in het onderwijs. Van kleuterschool tot universiteit. Nou Mark, fijn dat je even wilde luisteren, maar... Ik vroeg me eigenlijk af wat je aan gaat trekken als je komt. Je mag in maatpak komen hoor, maar een korte rok staat jou ook vast, beeldig. Oké, okay, dag Mark, we zien je zaterdag om 4 uur bij het homomonument. En kijk anders even op www.slutterwork.nl. Tot dan! Nou meneer Rutte, mocht hij dus toch in uw paarse jurkje willen komen voor de slettenmars... het kan aanstaande zaterdag in Amsterdam. Dankjewel, u meer van Heugde. Straks gaan we het hebben over een onderwerp dat goed bij de nacht past, want iedereen kent het wel zie je iemand die aan het geel is, dan krijg je zelf ook zo'n kriebel, Moet je? Nou, eigenlijk ben ik ook wel een beetje slaperig. Hoe kan dat nou? Waarom ga ik geel als iemand anders geelt? Dat allemaal straks op Radio 1. Mijn eerste Craig David. Dit is Seven Days. In al wakker Nederland. Full body She asked me for the time I said the cost of name Six to number And a date with me Tomorrow at night Did she decline? No Didn't she mind? I don't think so Or was it for real? Damn sure Or what was the deal? A pretty girl is 24 and So is she keen She couldn't wait a queen Let me update Or what did she say? She said she loved to A rendezvous She asked me what we were gonna do Some stuff with a bottle of oh,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 Call me, call me David met Seven Days. Het is precies half vijf. U luistert naar Radio 1. Nu al wakker Nederland bij ons is aangeschoven. Onze actualiteitsdirecteur Anne de Jong. Dat betekent... Het Nieuwsminuutje. Een groot deel van Nederland ligt als het goed is te slapen. Maar in kerkraden zijn veel mensen opeens klaar wakker. Een enorme brand is twee uur geleden uitgebroken in het centrum van die stad. Politie, ambulances en brandweer zijn allemaal ter plaatse. Beter nieuws is er voor bedrijven die geld verdienen met komkommers. Staatssecretaris Henk Bleker onderzoekt of bedrijven die schade leiden... door de ingezakte vraag naar komkommers... een jaar lang een beroep kunnen doen op een potje van zijn ministerie. En tot slot het laatste nieuws uit het buitenland. Dat gaat namelijk over de Iraanse minister van Defensie, Vahidi. Die wordt namelijk op zeer korte termijn Bolivia uitgegooid. Die minister was op werkbezoek bij zijn Boliviaanse collega... totdat Argentinië begon te protesteren. Fahidi wordt door de Argentijnen namelijk verdacht... van het plannen, plannen van een bomaanslag in Buenos Aires. En daarbij kwamen 85 mensen om het leven. En tot zover het Nieuwsminuutje. Dank, Anne de Jong, onze actualiteitenredacteur. En we houden het nieuws met name in kerkraden in de gaten. Mocht u daar zitten, dan kunt u ook even inbellen op 0800-1121. 0800-1121. Maar nu iets heel anders. Mannen die als vrouw door het leven gaan. Of andersom. Het is misschien nog geen dagelijkse kost... maar wordt langzaam steeds meer geaccepteerd. Het kan nog altijd beter. Daarom start vandaag in Amsterdam het Transcreen Film Festival. Organisator Gido Gianni. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Een uh, filmfestival voor transgenders, dat hadden we nog niet. Uh, dat was er al wel hoor. Bovendien is het uh, inderdaad een filmfestival rond het thema transgenders. Maar iedereen is welkom. En uh, het is eigenlijk de opvolger van het vorige oude Nederlands transgender filmfestival. Ja. En waarom uh, moet dat bestaan? Waar hebben we dat voor nodig? Het is uh, nodig, omdat uh, veel mensen uh, het woord transgender trouwens volgens mij helemaal niet kennen. De meeste mensen kennen het woord transseksueel. Wat is en is het hebben daar, uh, hebben daar ook één bepaald beeld bij. En met dit filmfestival we een, willen we een veel diverser beeld laten zien. Kunt u eens uitleggen wat het verschil is tussen transgender en transseksueel? Transseksueel is eigenlijk een uh, ouderwets woord... Uh, het wordt niet meer zoveel gebruikt, want het, het, het woord seksueel zit erin. En dan lijkt het net alsof het over seksuele voorkeur gaat, maar daar gaat het niet over. Het gaat erover of je jezelf man of vrouw voelt, of uh, zelfs helemaal niet meneer of mevrouw. Nee, en hoe zit dat bij u als ik vragen mag? Dat is wel een uh, persoonlijke vraag. <laughs> yeah. uh, ja, ik, ik hoor bij de groep mensen die helemaal niets heeft met het label man of vrouw. En daar zijn er best veel van. En op dit filmfestival laten we ook heel veel films zien... waarin je kunt zien dat er uh, veel mensen zijn... die uh, ja, niet echt in dat hokje passen van man of vrouw. Nee, dat is voor veel mensen, denk ik, lastig voor te stellen. Uh, uh, waaronder voor mij, als ik heel eerlijk ben. Mm -hmm. um, moeten mensen als ik dan naar zo'n festival gaan? Gaan we het dan beter begrijpen? Uh, ik denk dat je zeker als publiek uh, jezelf zult gaan afvragen... Uh, wat is nou eigenlijk mannelijk of vrouwelijk? Want sommige mensen denken dan misschien dat uh, ja, bepaald gedrag mannelijk of vrouwelijk is. Maar op, op het filmfestival kun je natuurlijk allemaal mooie, prachtige films zien... met documentaires, maar ook speelfilms... waarin die ideeën heel erg onder, ondersteboven worden gehaald. En dan kom je er, denk ik, toch wel achter dat het allemaal niet zo strak ligt... en niet zo vast ligt. Nee, Want Heeft u het idee dat transgender's een vergeten groep zijn... Uh, ja, het is zeker wel een onzichtbare groep. En daarom willen we ook dit festival op een openbare plek uh, doen. Dus in de balie, heel pontificaal en openbaar. Zodat iedereen er naartoe kan gaan en uh, we niet ergens in een uh, vies achteraf zaaltje in een kelder zitten met ons, uh, ons eigen groepje. Maar juist heel openbaar en zichtbaar. Ja, en wat voor films worden daar dan vertoond? Uh, het verschilt enorm. Het is een vijfdaags festival met uh, uh, korte experimentele films. Maar ook hele lange, mooie uh, fictiefilms met romantische verhalen en veel documentaires. En er is uh, ja, heel wat moois tussen. Het is, uh, ja, heeft, uh, u, heeft u wat gezien van wat er vertoond gaat worden? Ja, ik heb uh, bijna alles gezien. Um, uh, we hebben een aantal hoogte. Onder andere ook een, een, een nogal controversiële film over twee mensen die uh, als man geboren zijn, later vrouw, als vrouw zijn gaan leven en een transformatie hebben ondergaan, maar nu weer terug transformeren en daar samen over spreken. Dat is een documentaire? Ja, dat is een hele mooie uh, film, mooie documentaire. Ja. En heeft u nog meer tips? Ja, we hebben ook een, een, een ouderenprogramma. Dus uh, dan zie je wat meer films over transgender ouderen die terugkijken op hun leven. En we hebben een heel leuk kinderprogramma. Waar echt jonge transseksuele kinderen aan het woord komen. En uh, ja, als je die kinderen ziet, dan denk je, wauw, het klopt gewoon. Dit is inderdaad een meisje of een jongen. Al naar gelang wat iemand zelf uh, zegt. Ja, leerzaam dus voor iedereen. Uh, ja, want ik denk dat iedereen die hier naartoe gaat ook zelf uh, wel uh, ja, zal uh, erkennen... dat uh, er heel veel standaarden en beelden zijn over hoe vrouwen zich zouden moeten gedragen... of over hoe mannen zich zouden moeten gedragen. En daar heb je ook last van als je geen transgender bent. Dus uh, ja, toch wel aardig voor iedereen, denk ik. Kijk aan. Vanaf vandaag in de Bali in Amsterdam het Transcreen Film Festival. Hier ook, Jannie, dank u wel. Zes over half vijf luistert naar Radio 1. Heeft u trouwens al antwoord op al uw vragen? En kent u dat gevoel dat je een vraag hebt waarvan je niet weet aan wie je die moet stellen? Onze verslaggeefster Cecile van der Gift heeft dat heel vaak. Ze vraagt zich van alles af en gaat voor ons op zoek naar de antwoorden. Oeh. Soms ben ik helemaal niet moe en begin ik toch te gapen omdat ik naar iemand kijk die aan het gapen is. Ik ben heel erg benieuwd waardoor dit komt. Waarom is gapen aanstekelijk? Of het nou gapen is of lachen? Als iemand lacht, ga je ook meelachen. Dus met gapen ook. Het zal iets met je hersenen te maken hebben. Ja, omdat ik ook moe ben. Waarom denkt u dat gapen aanstekelijk is? Dan weet je dat je iemand uh, relax is. Als een zich verveelt en aan het gapen raakt... is hetzelfde als een heel aanstekelijk lacht. Dan doet iedereen mee. Ik denk gewoon, ach, als je lekker relaxeert en je denkt... laat alles maar over me heen komen. Misschien ga je dan een keer geven. Inmiddels uh, loop ik door het uh, Slotervaatsziekenhuis... naar de afdeling Waak Slaapcentrum... Ik heb hier een afspraak met de waakslaapdeskundige Hans Hamburger. Ik ben gespecialiseerd in slaap en slaapstoornissen. Volgens mij bent u dan degene die ik zoek voor mijn vraag. Waarom is schapen aanstekelijk? Ja, dat is een hele moeilijke vraag om die goed te beantwoorden. Daar is wel onderzoek naar gedaan. Er zijn verschillende antwoorden voor. Sommige mensen denken dat dat is om de hersenen te koelen. Maar dat wordt weer bestreden door... Ja, andere mensen die denken dat het een soort gedragsmatig uh, is. Hè? Dus een bepaald gedrag. Waarom het nou aanstekelijk is, dat is niet helemaal duidelijk. Waarom is schapen aanstekelijk? Geen idee. Maar als iemand begint te gapen, dan ga je wel automatisch meegapen. Het is niet iets wat uh, gewoon overgedragen wordt in fysiek, maar meer denk ik in, in het gebaar. Want ja, als jij zwaait, zwaai ik ook terug. Dus als je gaapt, dan gaap ik ook. Nou, ik vind het een interessante vraag, maar ik zou er geen normaal antwoord op kunnen geven. Ik zou het niet weten. Gaap? Ja, ik zou het niet weten hoor. Ik ben alleen, dus er gaapt niemand tegen me. Schapen aanstekelijk? Gapen? Dat is net als lachen. Daar kan ik niet uitleggen waarom. Maar zo werkt het. Iedereen imiteert elkaar. Dus uh, als iemand gaapt, dan gaan we ook maar meegapen. Een sociale gebeuren denk ik. Ik vind het heel moeilijk. Ik vind het echt heel moeilijk. Als slime dood. Ik weet wel dat gaap heeft te maken met slaap en met honger. Omdat het gezellig is en ontspannen. Heeft het niet met je middenrift te maken? Het is niet zozeer aanstekelijk, maar de mens is een kuddedier. Dus als de een gaapt, gaat de ander ook gapen. gaap aanstekelijk? Omdat het lekker is, als je moe bent. dat is automatisme van de mens. Uh. Slaapwaakdeskundige Hans Hamburger kon mij geen eenduidig antwoord geven op mijn vraag. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een andere deskundige aan de UvA. Gerard Kerkhoff, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Ik hoop dat u mijn vraag kan beantwoorden. Waarom is gapen aanstekelijk? Gapen is aanstekelijk, dat weten we. Antwoord op de vraag waarom we dat doen, het is een automatisch gedrag. Het is eigenlijk een soort reflex, dus heel stereotyp ook moeilijk te onderbreken. Als je er eenmaal aan begonnen bent, dan, dan, dan maak je het af. Veel mensen zullen die ervaring hebben. De meest waarschijnlijke functie is, dat, um, is een groepsfunctie... waarin mensen elkaar als het ware een signaal geven... dat het tijd is om naar bed te gaan. Maar is dat nou echt het hele verhaal? Uh, ja, weten we nog niet. Gaap is aanstekelijk. Maar waarom dat zo is, is jammer genoeg nog geen eenduidig antwoord op... Wat ik nu wel weet is dat door al dat praten over dat gapen, je ontzettend moe wordt. Oeh. En heeft u nu zelf ook een vraag die u niet durft te stellen, laat het ons dan weten. Dan sturen wij onze Cecile van der Gift op pad. Ja, en straks gaan we het hebben over biervrouwen. Want mannen drinken bier en vrouwen drinken... Geen bier. Ja, en daar ja. moet groot verandering in komen. Waarom? Dat hoort u straks allemaal hier op Radio 1 bij het Nu Al Wakker Nederland... When you east seven days in sunny June, Jimero Quiet The Powers you've arranged and the same they're strange They speak to me like constellations as we lie here There's a magic I can Bye. Mirakoi. en Seven Days in Sunny June. Echte mannen drinken bier en echte vrouwen vinden het vies. Althans, dat is het cliché. En het lijkt redelijk te kloppen. Vrouwen zijn niet aan het bier te krijgen. Maar dat is natuurlijk geen reden om het niet te proberen. Vijf vrouwelijke bierliefhebbers beginnen vandaag... met het brouwen van hun eigen vrouwvriendelijke bier. De Tasty Lady. Julanda Buurs, een van de bedenkers. Goedemorgen. Goedemorgen. En waarom nou zo'n speciaal biertje voor vrouwen? Nou, dit wordt al jarenlang wordt dit bedacht door mannen. En mannen verzinnen elke keer bieren met een lichte alcoholpercentage... of zoete, fruitige biertypes. En wij zien in de bierwereld zien we dat vrouwen toch steeds meer een mooi speciaal bier gaan waarderen. Ze komen op proeverijen, festivals. Bij mij in de winkel zie ik het steeds meer voorkomen. En wij willen gewoon een mooi speciaal bier voor vrouwen gaan maken. En die tevens hopen we ook mannen gaan waarderen. Nou, nu wordt bier toch wel een beetje gezien als een mannendrankje... Waar zou dat door komen? Ja, dat is jarenlang is dat zo het geval. Maar je ziet gewoon dat er steeds meer vrouwen ook het speciaal hebben. Maar, bier zit, gaan maar met het, die uh, zit het hem in de smaak of zit het hem in het imago? Ik denk in het imago, ja. Maar de, ja, de moderne vrouw is ook stoer. En die houdt ook wel van een speciaal bier. Ja, en nu is het de afgelopen jaren bijvoorbeeld geprobeerd door de grote fabrikanten met Jills en Rosé-bier om een lekker vrouwenbiertje te krijgen. Jullie denken het anders te kunnen. Wat is er nou anders aan het biertje wat jullie gaan maken... dan aan die bieren van grote merken? Nou, wat er steeds is bedacht, dat is juist geen speciaal bier. Wij hebben dit met vijf vrouwen bedacht... die dezelfde passie en liefde voor bier hebben. En wij denken ook dat vrouwen beter kunnen proeven dan mannen. Ze hebben een bredere smaak... waardoor ze ook beter de bitters en zuur en zoet kunnen proeven. En dit bier wordt, bier wordt juist... Een beetje bitter, met mooie, zachte, fruitige, frisse karakters. En dat, en, dat uh, zijn die andere bieren niet? 6,2 procent, nou, dat klinkt in ieder geval als muziek in de oren. En dat zijn die andere ja. biertjes niet? Dat hebben de andere biertjes niet, nee. nee, nee Dit is door de vrouwen bedacht. Uh, ja, vijf vrouwen zijn bij elkaar gaan zitten. We hebben, alle vijf hebben we zelf het recept opgeschreven. Maar wat maakt het dan echt een vrouwenbier? Want... Omdat dit door de vrouwen bedacht is en wij dus anders proeven dan mannen. Maar wat, wat is dan het verschil in smaak? Is, lijkt het op geen enkel ander bier dat nu al gebrouwen wordt? Ja, er komen we natuurlijk wel overeenkomsten. Maar we hebben ook nieuwe mout- en hopsoorten hebben we gebruikt. En uh, ja, dat zal toch een ander uh, karakter geven. Ja, en het is dus. Nou, ik, vind, ik, ik begrijp het eerlijk gezegd nog niet helemaal. Want er zijn heel veel soorten bier natuurlijk. Hè? En het wordt gebrouwen over de hele wereld. De meeste uh, exotische varianten worden in elkaar gezet. Ja. Um, maar wat maakt dan een vrouwenbiertje, speciaal een vrouwenbiertje, anders dan dat het door vrouwen is bedacht? Of is dat eigenlijk het enige verschil? Nee, door vrouwen bedacht en door vrouwen gemaakt. Ja, en we willen gewoon de vrouwen ook wat meer aandacht geven. En niet elke keer door met van die zoete, lichtere varianten te komen. Nee, er zijn er een paar soorten. Het heeft ook iets vrouwelijks: mm -hmm. het worden twee grote groene vrouwenogen. En ja, het komen steeds die leden te eten. Ja, er zijn er ook een paar biersoorten die sowieso wel goed vallen bij vrouwen. Um, zo zie ik vaak vrouwen bijvoorbeeld met wit bier. Uh, ja. Of, uh, dat, uh, of kabouterbier van Lashouf. Ja. Dat, dat klopt. bevalt ook nog vaak. Is het een beetje familie daarvan? Uh, ja, in die, uh, in die categorie kan je, wel, uh, ja, kan je het wel in denken. Ja. Ja, en mannen die gaan dat dan ook weer lekker vinden. Dat hopen we wel, ja. ja. Wanneer is het te proeven? Het komt, uh, eind augustus komt het op de markt. En uh, ja, mensen kunnen ons verhaal nu al uh, volgen op. Uh, website De website is gisteren online gegaan, TastyLady.nl. We zitten al op Twitter, Facebook. En mm. het komt straks landelijk verkrijgbaar, onder andere in de grotere slijterijketensal. En we hopen ook de kleine zelfstandige slijterijen. En het komt in een aantal grote biercafés in Nederland verspreid in september uh, landelijk uh, op de tap te staan. Ja, dus, uh, niet, meer, niet meer weg te slaan straks. Nee, we hopen voor niet. We al dat een mooie leus? Dat is, dat is belangrijk, hè, bij bier. Bij bier is dat het belangrijk dat je dat een je mooi mooi leus hebt, heerlijk helder of zo nu eerst. Wat wordt het leus voor tasty lady? Um, ja, daar hebben we nog niet over nagedacht. Ik denk een bier met ballen. <laughs> een bier met ballen. De Tasty Lady, een bier met ballen. Nou, dat, ja. dat klinkt in ieder geval uh, zeer appetijtelijk. Misschien uh, gaan wij mannen mannen, hoewel ik veel meer van wijn hou... en eigenlijk helemaal geen alcohol drink. Uh, misschien gaan wij ook wel eens een poging wagen. Tasty Lady, uh, vanaf, het vanaf vandaag gebrouwen. We gaan het allemaal in de gaten houden. Dankjewel, Jolanda Buurs. Oké, okay, bedankt. De line-up is bekend. Het bestaat onder andere uit professormeester Dr. RJB Schutgens... en professor Dr. C.C.A.M. M. Gielen. Echt aantrekkelijk klinken deze lange namen niet... maar toch denkt de Nijmeegse studentenvereniging Carolus Magnus... er vanavond poppodium door een roosje mee te kunnen vullen. En dan niet voor een lezing, maar gewoon voor een danceparty of een dansfeest. De professoren van de Radboud Universiteit nemen plaats achter de draaitafels. Het doel? Geld ophalen voor het Radboud Universiteitscentrum voor Oncologie. De professoren en studenten strijden samen tegen kanker. Niels van Boekel is voorzitter van studentenvereniging Carolus Magnus. Niels, goedemorgen. Hoe komen jullie er godsnaam bij om jullie docenten achter een draaitafel te zetten? Nou ja, dat is eigenlijk het uh, grote concept van het feest. Uh, we wilden opvallen en uh, een keer iets speciaals doen. En vandaar dat we ervoor gekozen hebben om onze hoogleraar uit te nodigen om uh, te gaan draaien op het feest. Nou, dat is in ieder geval wel gelukt, maar het moet toch ook nog een beetje een leuk feestje worden met muziek die bij jullie past? Ja, absoluut. Uh, maar alle hoogleraar hebben een, een soort van draailijst ingeleverd. En uh, ik moet zeggen dat die draailijsten opvallend leuk zijn. Ja, dat, is, en, en, dat gaat verder dan Bach en Mozart? Ja, dat gaat absoluut verder dan uh, Bach en Mozart. Wat staat er op de uh, playlist? Uh, uh, het, er wordt vooral uh, rock'n'roll gedraaid natuurlijk. Maar er zijn ook hoogleraren die, uh, die verder meegaan in de tijd. En uh, die ook echt absoluut uh, ja, nieuwe nummers erop hebben staan. Maar ik zie professor Meester Dr. EJB Schutgens niet Lady Gaga draaien. Nou, je moet vooral denken aan uh, oude dance nummers zoals uh, Another One Bites the Dust en Dance with the Devil. Kijk. Maar er zijn ook echt uh, hoogleraren die, uh, die daadwerkelijk de nieuwste nummers uh, erop gezet hebben. Want hoe zijn uh, de hoogleraren bij leeftijd? Um, ja, verschillend. Uh, verschillen van uh, een jaar of dertig tot uh, ongeveer zestig jaar. Ja. Dus de bedoeling natuurlijk met dit feest geld ophalen uh, mm -hmm. voor het centrum voor oncologie. Waar, waarom is daar ineens geld voor nodig? En waarom moet dat van een feestje komen van de studentenvereniging? Nou ja, wij wilden graag een uh, benefietfeest uh, organiseren. En volgens hebben we nagedacht over welk doel dat zou moeten gaan. En eigenlijk waren we daar uh, redelijk snel eensgezind over. En we wilden een aansprekend doel uh, en een lokaal doel. En we denken dat we met de lokale kankerafdeling uh, gevonden te hebben. En we wilden graag iets uh, aan hulp bieden voor onze leeftijdgenoten. En vandaar dat we aan de afdeling voor jongeren en studenten Maar zetten. Meestal ook de bedoeling dat die studenten dan zich wat meer betrokken voelen bij die afdeling? Um, het is een afdeling speciaal voor jongeren. Um, om die uh, toch bij elkaar te betrekken omdat er relatief weinig jongeren zijn met die ziekte. Um, en daarom uh, zorg ze met die ziekte dat jongeren met elkaar in aanraking komen. Wordt er tijdens het feest ook nog echt extra aandacht aan geschonken? Of is het alleen maar muziek draaien en... En achteraf weten de mensen waar het geld naartoe is gegaan? Nee, er wordt tijdens het feest ook al veel aandacht aan. Op wat voor manier? Uh, nou ja, goed, overal door de zaal uh, zijn banners opgehangen voor het goede doel. En uh, tijdens het feest zelf uh, lopen een aantal studenten rond met collectivus om nog extra geld op te halen. Maar ook alle biertjes, uh, de, de, de opbrengst van alle biertjes die gaat dus naar het uh, Universiteitscentrum voor Oncologie. We uh, hebben ja, de te gaan gaan uh, volledig uh, naar het goede doel. En we hebben ook nog een aantal sponsoren. En we zullen zelf uh, als studentenvereniging ook nog wat bijdragen. Hoeveel festen er... gaan er vanavond doorheen, denk je? Ja, lastig. Ik denk uh, wel een stuk of uh, tien, of zo minst. Nou, oh, kijk aan. Dat is toch weer. En welke uh, professor wordt dan echt het absolute hoogtepunt van de avond? De Chester of de Armen van Buren van Nijmegen. Ik heb gehoord dat professor Gielen familie heeft die bekend is in de DJ-wereld. Professor Dr. CCAM Gielen? Ja, die, die schijnt familie te hebben in de DJ-wereld. Dus die zou dan het absolute hoogtepunt moeten worden. Kijk Vanavond om half tien achter de draaitafels van Doornroosje. Heuse professoren, ze zamelen geld in voor de strijd tegen kanker. Niels van Boekel van de studentenvereniging Carolus Magnus. Dankjewel. Hartstikke bedankt. Ja, het is vandaag eh, dag 11 van de Franse tennis Roland Garros. Een mooie dag, want vandaag staan zowel de mannen als de vrouwen kwartfinales op het programma. Tenniscanner Franklin Stoker zit al drie weken in Parijs en volgt alle wedstrijden. Goedemorgen, Franklin. Goedemorgen, Franklin. Hoi, goedemorgen. Wat voor dag kunnen we vandaag ons opverheugen? Ja, het is vandaag uh, de dag van de kwartfinales. Uh, uh, een nieuwe dag. Um, allereerst Rafael Nadal. Die komt in actie uh, tegen Robin Zuideling... Het weer een, een mooie partij tussen beide mannen te worden. Het is natuurlijk een herhaling van de finale van vorig jaar. Ja. En uh, daarnaast uh, de andere kwartfinale bij de heren betreft. Annie Murray tegen Ar Argentijn Juan Ignacio Chela. Dus dat loopt uh, ook een, een mooie partij te worden. En bij de dames uh, krijgen we dan Victoria Azarenka tegen de Chinees uh, Nali. En uh, tot slot nog uh, ja, Maria Sharapova tegen André Petkovic... Uh, Verrepoven natuurlijk, een belangrijke kandidaat voor de titel. Dus uh, ja, uh, we verheugen ons er allemaal weer op. Ja, want bij de mannen kan er 1, 2, 3 en 4 naar de halve finale. Dat de top 4 van de wereld in de halve finale staat. Ja, dat is uh, ook alweer uh, ja, goed om te zien. Het, is al een, uh, ja, het gebeurt de laatste uh, jaren wel vaker dat uh, de eerste vier geplaatste spelers... Uh, mm -hmm. Uh, ja, doorstoten naar uh, de halve finale. Ja, het, is, het is momenteel, ze zijn gewoon uh, vrij dominant nog steeds. Uh, dan hebben we het natuurlijk over Nadal, Djokovic, Federer, Murray. Wat denk je dat uh, Nadal vandaag ook gaat winnen? Want de afgelopen jaren was hij stevast de favoriet. De enige keer dat hij verloor was van die Seudeling, tegen wie hij vandaag moet spelen. Wat verwacht je van uh, de wedstrijd vandaag? Ja, het belooft wel een aardige, aardige wedstrijd te worden. Seudeling... Uh... Ja, die staat gewoon uh, ook goed te spelen op, uh, op Graffel weer. Hij heeft natuurlijk uh, ja, volop ervaring uh, op Roland Gros... met zijn twee finale plaatsen. En Nadal, ja, die, die, die kwakelt toch een beetje met zijn vorm. Uh, hij pakt zijn wedstrijden wel, hij wint ze wel. Maar je merkt ook tijdens persconferenties dat hij... Hij is wat, wat geïrriteerd, want hij krijgt natuurlijk continu vragen over zijn vorm. Ja. En uh, dat, dat zit hem wel een beetje dwars. Hij antwoordt ook vast van, ja, ik ben nummer één van de wereld... maar hij krijgt steeds vragen over mijn vorm. Wat, wat willen jullie nou van hem? Ja. En Djokovic die, die moet in de halve finale, kijk we wel iets verder vooruit, want die moet in de halve finale tegen Federer. Um, Federer die heeft nog geen set verloren, maar Djokovic is de man in vorm, hè? Ja, absoluut. Uh, Djokovic, uh, ja, hij heeft natuurlijk al 41 partijen op rij uh, gewonnen. Zo. Ja, maar het, uh, bij winst, eventuele winst van Federer, kan hij uh, het record van John McEnroe even naderen. Dat wil dan zeggen het aantal gewonnen partijen vanaf de start van een tennisseizoen. Uh, ja, en Federer is eigenlijk uh, ook goed op dreef. Uh, die die gedijdt momenteel goed in de luwte van Nadal en Djokovic. Je, merkt ook, je ziet aan hem van, uh, hebben jullie het maar een beetje over Nadal en Djokovic? Ik, ik, ik, ik pak mijn wedstrijd wel. Ja, en het is, het, tot nu toe komt het ook uit, want Federer is de enige speler die nog geen, geen set heeft in het toernooi bij de Heren. We merken het ook in dit gesprek. Ik ben eigenlijk vooral geïnteresseerd in die mannen, want het dames toernooi... Ja, waar moeten we het eigenlijk over hebben bij de dames... Ja, bij de dames. Uh, dit is, ja goed, uh, Kim Kleijs natuurlijk is heel erg vroeg al afgehaakt. Uh, nou ja, goed, dat natuurlijk wel hè. Dankzij onze een Rus. Rus op haar. Ja. Uh, maar eigenlijk is het, uh, ja, het is, het is een beetje stuiver, stuivertje wisselen momenteel. Wie uh, echt in aanmerking komt voor een, een titel. We hebben ook heel verschillende uh, winnaressen gezien. Het heeft ook een beetje mee te maken misschien natuurlijk met het wegvallen van Venus en Serena Williams. Maar wat betreft de dames... Uh, zet ik mijn geld in op uh, Victoria Zerenka of Maria Sharapova. Hm. Uh, die twee kunnen elkaar in de halve finale mogelijk tegenkomen. En ja, uh, ja, het wordt heel in, erg interessant uh, nog, uh, hoe zij uh, het gaan uitvechten. Nou, tot slot uh, nog even een terugblik op gisteren. Gisteren liep een ijverige ballenjongen per ongeluk het veld op. En het, uh, het kostte Viktor Trojski een punt. Komt ja, die ballenjongen nee. nog in actie vandaag? Ja, dat was inderdaad in de partij tussen Annie Murray en uh, Victor Trojtsky. Uh, Troitsky wilde aanleggen voor, voor een smash. en De ballenjongen had het idee dat die bal niet de overkant van het net zou bereiken. Dus die sprong al, of liep het veld al in om die bal uh, te pakken. Maar ja, die bal kwam nog aan de, aan de, aan de, ja, aan de overkant van het net. Dus we ja, moesten de uh, het spel eigenlijk stilleggen en uh, het punt opnieuw spelen. Terwijl eigenlijk, ja, feitelijk was het punt al voor Troitsky omdat hij, hij hoefde die bal eigenlijk nog eventjes alleen maar naar de overkant te blazen. Dus. Maar zien we die ballenjongen nog terug? Nou, ik ben het nog even gaan navragen wat er uh, uiteindelijk met die jongen is gebeurd. Maar de organisatie deed een beetje schimmig uh, over uh, het, ja, of die jongen nou wel of niet meer uh, mag, mag terugkomen. Ja, het, het... Het zou een beetje flauw zijn, eigenlijk, als het niet zo zou zijn. Ja. Mm, nou, we zullen zien of die fanatieke ballenjongen dan vanmiddag weer in actie komt. Dan wordt namelijk de kwartfinale hervat in Parijs en de wedstrijd op Roland Carross zijn te zien op Nederland 1. Dankjewel, Kenner, Franklin Stoker. Goed, het loopt zo langzamerhand richting vijf uh, uur. Dat betekent dat het eerste uur van Nieuw-Wakker Nederland er weer op zit. Maar straks is er nog een uur. Dan gaan we het hebben over allerlei onderwerpen. Bijvoorbeeld het frisse nieuwe gezicht van de VVD Tweede Kamerfractie. Uh, Ingrid de KDUW, daar gaan we mee bellen. We hebben het ook over uh, uh, gevangenen die uh, het hebben over Anne Frank. En die gaan kijken in een, uh, naar een expositie en worden rondgeleid door andere gevangenen. En we hebben natuurlijk weer een gast in onze studio. Dat is namelijk uh, Frans Pennings, de voorzitter van de Belangenvereniging Persaldo. Dat gaat over het persoonsgebonden budget... waarop bezuinigd gaat worden door dit kabinet. En waar die belangenvereniging het zomaar vermoedelijk niet mee eens is. Ja, het kabinet gaat het daar vandaag later over hebben. Dat vanmiddag wordt besloten wat daarmee gaat gebeuren. En de plannen lijken als volgt te zijn... dat 130.000 mensen die hebben nu een pgb... En 120.000 die uh, hem, uh, gaan hem kwijtraken. Dat is natuurlijk onwijs veel. En in de politieke hoek te blijven. We gaan het ook nog hebben met de Kamerlid over de kansspelenwet. Een boordevol uur komt eraan. En ook nog met Tof Tissen, senator, eerste Kamerlid. Die komt met een nieuw boek. Waarover, dat hoort u straks hier op Radio 1 bij Nu Al Wakker Nederland.